Twee uur. Ewald de Jong met het NOS-journaal. De Veiligheidsraad verscherpt de sancties tegen Eritrea. De reden daarvoor is de steun die dat land geeft... aan de radicaal-islamitische Shabaab-militie in het buurland Somalië. Ook zou Eritrea dit jaar een bomaanslag hebben beraamd... op een topontmoeting van de Afrikaanse Unie. De regering van Eritrea noemt de beschuldigingen belachelijk.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 De nacht op één, Met Herbert Codé. Goedenacht en hartelijk welkom. Misschien heeft u vanavond wel heel veel cadeautjes gehad. Mooie gedichten. En ja, draagt het allemaal bij dat het met u heel goed gaat. Want ondanks alle onheilstijgingen van de laatste tijd... gaat het dus uitstekend met ons als Nederlanders. En het raadsel is waarom de media ons anders doen geloven. En dat stelt historicus Maarten van Rossum in zijn nieuwe boekje... Wie zijn wij? Straks laat ik een gesprek horen uit het programma Dit is de Dag met Maarten van Rossum. maar is muziek van Tim Harding. Dit is How Can We Hang On? door Dream. Wat What can I say? She's a walking away From what we've seen What can I do?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 Muziek van Tim Harding hier in De Nacht op 1. Nederland is al meer dan 10 jaar in een mineur. En opmerkelijk is dat een meerderheid van de Nederlanders vindt dat we op de verkeerde weg zijn. Terwijl tegelijkertijd 91% van de bevolking zegt zeer tevreden te zijn over het eigen leven. Een gesprek uit het programma Dit is de Dag met Maarten van Rossem. Komen ze bij ons in de wijk in Rozenbeer komen ze met rotondes aan. Terwijl. Het verkeer staat dit he, vast. Door die stoplichten ja, laten ze ja, daar ja. nou eerst eens wat aan doen. Ja. Hé, hey, daar hoor je ze niet over, de hoge heren in De Haag. Nee, nee, nee, dan komen ze wel mee? Een buurtonderzoek. Ja. Hey? En zeg ik, een buurtonderzoek? Laten ze eerst eens uitzoeken wat wij ervan vinden. Ja, dat is het, dat is het, dat is maar daar hoor je dus niemand over, hè? Hey? Ja. Maarten van Rossum, auteur van het uh, boek, boekje Wie zijn wij? Daarin gaat het over wie we zijn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 internationaal statistisch materiaal... juist om duidelijk te maken dat objectief gezien Nederland het zo ontzettend goed doet.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 Zeg maar Limburg in het bijzonder, Zeeuws-Vlaanderen, Oost-Groningen. Nou dat, dat hele gebied, daar gaat natuurlijk in feite betrekkelijk slecht. Ja, en die onvrede zit ook niet in die je, randstad, maar in die periferie? Ja. Je ziet ook min mm, of meer. Als je naar de populistische stem kijkt, die is ook in Rotterdam vrij omvangrijk. Wel begrijpelijk, overigens.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 omdat natuurlijk, dat is nog het gekste en het meest paradoxale van alles... dat de Nieuwe Vreemdelingenwet dat dat een product is van paars 2. Oh ja. en in het ja. bijzonder van de ja. toenmalige staatssecretaris. Meneer Van Rossum? Jeste Klaver, ga je gang. Ja, wat, wat mij zo opvalt, ik, euh, zeker op feestjes... dan verdedig ik niet anders dan hoe goed het eigenlijk euh, met ons land gaat. Hier, op feestjes? <laughs> waarom daar? Nou ja, daar word ik altijd op aangesproken. <laughs> okay. van, oh, je bent zo'n zakkenvuller uit Den Haag... en het oh, is ja. jouw schuld dat het allemaal zo slecht gaat. En dan oh. zeg ik, nou, nou, nou, nou, het valt allemaal wel mee. Maar hier in Den Haag, juist tegen het kabinet, heb ik het altijd over... Jongens,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 Dat is bij hem vaak gekoppeld aan, naar mijn idee, onverantwoorde retoriek over hardwerkende Nederlanders en andere die waar die zich van zou moeten onthouden als fatsoenlijk mens. Maar even los daarvan, maar wat zou de politicus met te verrassen doen? Ik zou uitleggen dat het heel goed gaat. Dat wij het één na rijkste land van de Europese Unie zijn. Alleen Luxemburg staat boven en dan kun je als land niet zo serieus nemen. Dus daar moeten <lacht> we niet moeilijk over doen. Maar dat juist, wil je die situatie ook continueren voor de middellange termijn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 Een noodzakelijk achten voor het, een, een adequaat en menselijk bestuur van Nederland. Daar, is het, ja, daar ja, gaat het maar, om. Min maar, maar, min en je moet, moet niet voortdurend gaan luisteren naar die mensen die nee. boos zijn... want die weten meestal van niks. Uh, wat, wat mij zo uh, uh, opvalt, of wat, wat mij verbaast, is dat aan de ene kant zeg je... iedereen is erg gelukkig in Nederland.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 Dit soort van retoriek... Kom jij op de jaren speciaal überhaupt? Ja. Nou... Daar heb ik helemaal geen beeld bij. Dit is het scenario wat ik zou schrijven voor een dat film over verjaardigheden van Nederland. Okay. Maar is niemand, niemand begrijpt eigenlijk goed die paradox dat wij enorm tevreden zijn over ons eigen bestaan... en Nederland maar niks vinden. En ja. maar. Ik denk, laat ik daar een praktisch voorbeeld van geven. De PVV heeft een spotje.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 Uh, uh, ja, dat, dat, dat heeft hij niet ja, meer. Daar je schrijf terug kan ik vallen. ook wat over en, in dat boekje. Dat, dat, ik ga het uh, zeker lezen. Maar is het dan niet het populisme wat juist uh, in die zin ja. houvast biedt door te praten over ja, je trots zijn wel op Nederland, even wat een mooie, relativeren. Wat een dat land. is altijd noodzakelijk in de zin dat de populisten nooit boven de 15, 16 procent van het electoraat zijn gekomen. Dus dat moet je, dat moet je wel vrij scherp in de gaten houden. Maar het zou natuurlijk een illusie zijn om te voorstellen dat we terug kunnen naar een soort verzeild Nederland. Nee, maar dus maar dat, dan moet hij iets anders verzinnen. We maar dat weet u ook niet, uit boek op ik doe wel een advies en dat is dat uh, uh, ooit is het, het, het uh, lid van een natie zijn wel eens gede uh, gedefinieerd als lid te zijn van een imagined community. Ieder voor zich heeft een beeld van wat Nederland volgens hem is. Je hebt de voetbalsupporters je hebt Limburgers ja. je hebt de Je hebt Urk wat eigenlijk een zelfstandige natie zou moeten worden. <lacht> maar de omstandigheden is dat mogelijk. Uh, en het...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 He? En, en ik, ik ben op koninginnedag, zelfs als jullie me duizend euro zouden bieden, niet bereid om de deur uit te gaan. Dus kennelijk is er met mij vanuit dit perspectief ja, iets. Maar is dit wel de reactie die ik ga geven? geven. Nou ja, er is toch zoiets als het, Nederla of het Nederlander zijn? maar dat is volgens mij meer een mentaliteit dan dat je dat van geboorte bent. Dan nee, ik altijd ja, van godsdienstvrijheid. Een, is een misvatting waar God, heel veel mensen aan lijden. Maar, nou als maar je godsdienstvrijheid kijkt, zeg maar, zit volgens mij Nederlanders in degene. Dat is. Ik, zeg oh, altijd, ja. ik nou ja, dat tegen de Geert Wilders zeggen. Nee, maar dat is het. Is het juist? Ik denk dat de populisten, dat Nederlander zijn... op een hele verkeerde manier opvatten. En dat daar nooit een alternatief Nederlanderschap tegenover is gezet. Een Nederlanderschap van, wat inclusief is. Hè? Wat, God, wat, wat zegt Willem van Oranje, die knokte niet tegen de Spanjaarden... omdat hij geloofde in de nazi-staat. Die knokte tegen de Spanjaarden omdat hij in godsdienstvrijheid geloofde. Ja, dat, dat is Ik... een hele ingewikkelde discussie. Maar in feite was er in Nederland een staatskerk. Namelijk de gereformeerde kerk. Daarnaast bestond, mits je wat betaalde aan het stadsbestuur een zeer pragmatisch soort van godsdienstvrijheid. Maar je ja, had ook maar... katholieke schuilkerken... waarvan iedereen wist waar ze waren. En als je betaalde, dan...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 dat die, dat die gastarbeiders allemaal no-time uh, Nederlands moeten leren... terwijl we een hele provincie hebben waar ze helemaal geen Nederlands spreken. <lacht> ja, dat was u. Ja. Als cabaretier. Oh. Het is nou dat u me dat niet ontvult. <lacht> ja, maar wat heeft u tegen Limburg? Te nou, ik denk dat ik wat mij... en, en Limburg is hier een beetje pas pro-toto voor een soort...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 Mooi gesprek met Maarten Verrossum door Thijs van der Brink. Gisterenmiddag in het programma Dit is de Dag. En wij gaan daar de komende anderhalf uur over doorpraten over, over dit onderwerp. Dus dat onderwerp is dus als volgt. Um Opmerkelijk is dus dat de meerderheid van de Nederlanders vindt dat we op de verkeerde weg zijn. Maar terwijl tegelijkertijd 91% van de bevolking zegt zeer tevreden te zijn over het eigen leven. En mijn vraag is vannacht, wat maakt jou gelukkig? Dus wat maakt jou gelukkig? Bellen door via 0800-1121. Dat is 0800-1121. Wat maakt jou gelukkig?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 Ziek ik al getipt als een van de, de grote talenten, de verwachtingen voor het jaar 2012. Maar daar gaan wij natuurlijk niet op wachten in de nacht op een. Het was Liam Laheves uit uh, Londen en het Joodet-nummer H. We hebben het deze nacht over: ja, wat maakt jou uh, gelukkig naar aanleiding van het gesprek met uh, Maarten Verrossum En aan de telefoon heb ik uh, Robert, goede nacht. Hoi, Goedendag. En aan jou ook dan allereerst de vraag: uh, ja, wat, wat maakt jou gelukkig, uh, Robert? Ik heb zo een, een klinklare antwoord, zeg maar. Maar het is een beetje een zoektocht. En uh, waar ik de laatste uh, jaren een beetje achterkom, is, is dat, dat het dus niet uh, in het bezit zit. Zeg maar in het, uh, in het financiële bezit. Van allerlei goederen om je heen verzamelen en koophuizen en dat soort zaken. Mm -hmm. uh, maar dat, dat het meer zit in, uh, in, in, in harmonie en, uh, en, en hoe gelukkig kunnen we het met elkaar maken, zeg maar, binnen het gezin. En hoe kun je, hoe kun je op een prettige manier je, je, je werk vormgeven met je collega's. Hè? Dat, je, dat, je het allemaal, dat je het allemaal een beetje naar je zin hebt. En dat je gelukkig bent op die manier, zeg maar. Ja. En, en, en dat, dat, dat is dus eigenlijk anderen andere gelukkig maken? Je hebt het over een gezin, je bent een, een, een, een, een trotse vader? Ja, ik ben een trotse vader van twee kinderen. Ik heb een, ik heb een zoon en een dochter die getrouwd En ik heb uh, helaas een koophuis. <laughs> ik zeg dat een beetje gek scheren, omdat als je wil verhuizen, dan, uh, dan is dat een blok aan je been, zeg maar. Mm -hmm. De, maar, maar goed, dat is een heel ander punt uh, ja. punten schaar, Ja, precies. Dat. Ik, ik wil nog even terug naar het gezin. Je, bent, je, je zegt net, je bent een trotse vader van twee kinderen. Uh, heb je dan bijvoorbeeld vanavond op uh, afgelopen avond op 5 december zo'n mooi moment beleefd samen met het gezin? Nou, wij hebben uh, dit, dit jaar voor het eerst geen Sinterklaas gevierd, omdat uh, de kinderen allebei niet meer geloven in Sinterklaas. En wij uh, leggen het hoogtepunt een beetje naar, uh, naar de kerstdagen, waarin, uh, waarin we toch uh, wat meer aan, uh, aan een cadeautje doen. Cadeautje uh, onder de boom? Naar elkaar brengen. Ja, ja, ja, precies. En, en dat, dus wij, wij, hebben, wij hebben geen uh, goedhartig man uh, gevierd uh, dit jaar. Nee, maar met kerst dat is dat is wel echt een, een moment waar je dus naar uitkijkt om, om gezellig samen te zijn. Ja, zeker wel. Ja. Ja, ja, ja. Dus, dus dat is wel eigenlijk als, als ik het zo mag zeggen voor jou wel het, het nou, toch wel het hoogtepunt binnen het gezin uh, van, van het jaar. Ah, dus, zo, zo erg wil ik het ook niet overdrijven. <laughs> nu wil ik het niet overdrijven, maar. Maar als we mogen kiezen, dan, dan kiezen we liever de kerstboom en, uh, en alle lichtjes om ons heen. En de familie en, uh, en de bezoekjes die, die daarbij horen. Uh, dan, dan, dan op kerstfeest, zeg maar. Ja, ja zeker wel. En wat is de leeftijd van je kinderen? Mijn, kinderen zijn, uh, mijn dochter is nu bijna 13, en mijn zoon is nu 10. Oké. Okay. En je hebt zojuist het gesprek gehoord met, met Maarten Verrossen. En, en ja. daarin zat ze eigenlijk ook die, die, hele, die tegenstelling. Dus dat uh, de ene kant van, van, van Nederland zegt... nou, we zijn heel erg blij, we zijn tevreden over het leven, hoe het gaat. Maar tegelijkertijd is er een soort van onderbuikgevoel. Ja. Herken jij dat ook? Nou ja, ik, ik denk dat dat, dat dat dan een beetje zit in, uh, in de zoektocht naar, naar geluk... Uh, waar, waar iedereen uh, naar op zoek is. En dat, uh, en dat het overgrote deel toch uh, op de verkeerde weg is. Uh, door, door het geluk te zoeken in zoveel mogelijk uh, cash uh, binnen te krijgen, zeg maar. Maar, maar Omdat, zou, uh, zou, zou dat het zijn? Want het blijkt dus dat iedereen heel erg tevreden is over de kwaliteit van leven, uh, de zorg die men krijgt. Gewoon, het, het hele plaatje klopt dus uit onderzoek. Dat zeggen dus 91% van de Nederland, van de bevolking. Ja, is dus dat niet, uh, niet alleen maar gerelateerd aan, uh, aan, aan financiële dingen? Niet alleen maar aan, uh, aan uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, het geld in je portemonnee. Ik, uh, ik geloof dat het, uh, dat het onderbuikgevoel uh, met name zit in de, in de sociale armoede. Hè? Uh, dat, uh, we, hoorden, we hoorden ook in het, uh, in het gesprek met uh, Maarten van Rossum... Uh, dat, dat de zuiden een beetje weggevallen waren. Ja. Hè? Dus die verbondenheid, hè? Uh, dus dat, dat, dat sociale aspect... Nou ja, dat, dat herken ik wel een beetje. Mensen die komen s'avonds thuis van hun werk, uh, de gedaantjes gaan dicht, de televisie gaan aan. En uh, er is weinig onderlinge betrokkenheid uh, vaak nog in de wijken. Ja, of, uh, wat, wat merk je dus dat ook in je, in je eigen kring om je, om je heen? mensen Dat, dat je wel dat het gevoel hebt van, nou dit, dit is dan eigenlijk die tegenstelling. Iedereen heeft het voor zichzelf heel erg naar, naar, naar het zin gemaakt, heeft het, is tevreden. Ja. Maar toch is het een beetje iedereen voor zich dan? Hoor ik, hoor ik dat ja. doorklinken in je woorden? Ja, dat, dat denk ik wel. Ik, ik heb altijd wel geleerd dat, dat, dat de mensen sociaal dieren zeg maar. Ja, en, uh, en dat het met name de, uh, uh, niet, niet de geheikte contacten, dus, zoals met mijn familie, dat, de, dat, dat is sociaal contact. Hè? Maar, maar, maar ook uh, het onverwachte, de onverwachte sociale contacten, zeg maar. Hè? Mensen gaan niet zo snel mee naar buiten toe of, uh, of of gewoon eens even op een kopje koffie, uh, even bij de buren langs is. Uh, ik, ik, denk, ik denk toch dat, dat dat een enorm gemis is als dat, uh, als dat, uh, uh, als dat afneemt zeg maar. Ja. Nou, om af te sluiten dan met een, met een voorbeeld, wanneer heb je voor het laatst je buren gesproken? en Iets meer dan een uh, goede dag of hallo? Uh, dan moet ik zelf ook heel goed nadenken inderdaad. Dat is inderdaad waar. Ja. Ja. Dat is interessant, toch die tegenstelling... wat dan ook uit het gesprek naar voren kwam. Daar ben ik ook een beetje naar op zoek deze nacht. Van waar, waar, waar zit dat dan in? Dat is natuurlijk voor iedereen weer verschillend. Mm -hmm. ja. ja, weet je, ik heb wel, ik heb wel contact, maar... Uh, nou ja, goed, ik, ik kan niet zeggen dat ik sociaal armoedig ben of zo... omdat ik, uh, omdat ik genoeg uh, overstijgende contacten heb, zeg maar. Maar ik geloof wel degelijk dat, dat, dat, dat daar ergens... Uh, ergens uh, wat de de, de, de angel, angel zit zeg maar ja. je kan heel veel dingetjes om je heen verzamelen maar, maar als je als je als je niet meer uh, geen input meer krijgt van, van nieuwe ideeën en nieuwe gesprekken en, en nieuwe mensen uh, om je heen dan, uh, dan denk ik dat je, dat je een beetje afstond en uh, dan, dan raak je naar binnen gekeerd. En, uh, nou ja, misschien, misschien zit het hem daarin. Ik, ik denk dat daar wel iets, uh, iets voor te zeggen is. Ja. Dank voor het bellen naar de, naar de studio, uh, Robert. En ik wens je nog een goede nacht. Geen dank. Dank je wel. En, en u uh, kunt bellen ook uh, naar deze uitzending uh, om mee te praten over dit onderwerp via 0800-1121. Dat is 0800-1121.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 James Ingram en Patty Austin, Baby, Come to Me in de Nacht op 1. We praten eigenlijk over de, de tegenstellingen... naar aanleiding van het boek van, van Maarten van Rossum. Het boek Wie zijn wij? En in dat boek uh, wordt de volgende tegenstelling eigenlijk besproken. Of die komt er onder andere in naar voren... dat eigenlijk 91 van de Nederlandse bevolking zegt... zeer tevreden te zijn over het eigen leven. Maar ondertussen uh, vinden heel veel Nederlanders... dat we op de verkeerde weg zijn als land. En ik ga erover doorpraten met uh, Charlotte. Goede nacht. Ja, goeie nacht. En ook aan jou de vraag als eerste, ja, wat, wat maakt jou gelukkig, Charlotte? Nou, weet je, wat mij ook gelukkig maakt... is het feit dat je het allemaal niet te ingewikkeld moet zoeken... en te hoge eisen moet stellen om het geluk te vinden. Hè? Want daardoor raakt men ook vaak zo teleurgesteld... Dat, dat men het vaak te veel eisend is. Maar ik word bijvoorbeeld intens gelukkig. Ja, misschien klinkt het voor een ander heel overdreven. Een goed boek, heerlijke warme thee, Franse chansons... En af en toe die enorme rust en stilte om je heen. Dat is zo geweldig, weet je. Wat mij soms wel is een beetje verward. Dat mensen altijd maar... Uh, om, uh, uh, mensen om zich heen willen hebben. Dat het zo druk moet zijn. Dat ze afgeleid willen worden. Het moet steeds sneller. Het moet steeds meer. En ik denk dat daardoor ook heel veel problemen ontstaan. Dat je daardoor zoveel onrust krijgt. Door, de, door zoveel impulsen om je heen dat je daar wel eens erg ongelukkig van zou kunnen worden. Ja. Als, en... als, als ik dit al zo hoor... jij wordt dan heel erg gelukkig van een, van een goed boek. Een ja. Franse chanson Chansons erbij. Ja. Ik, kan ik me dan zo voorstellen... dat je lekker in de winter dicht bij de kachel zit? Heerlijk lekker. Ja, echt een lekkere pleet, weet je. Het, het is ook, ook goed om, om eens eventjes... na te denken over bepaalde situaties. Dat je eens eventjes... die rust voor jezelf creëert. Dat je ook eens momenten hebt... dat je gewoon echt alleen wilt zijn. Hè? Dat is fantastisch. Ja. Maar ik denk dat heel veel mensen dat, dat niet meer willen of kunnen. Nee, want want als, als jij dan op je kleedje zit... dan ben je ook al, vaak aan het relativeren... tijdens dat je een, een goed Absoluut. boek leest. Ja? Ik relativeer eigenlijk altijd. En, en kan ik daar dan uit opmaken wat je net vertelde... dat je um, een, een, een kleine sociale kring hebt? Niet dat er iets mis mee is, maar kan nee, ik dat? oh nee, dat vind ik helemaal zelfs niks meer mis. Kijk, hmm. weet je, ik ken heel veel mensen... maar dat is iets anders ja, dan een... ...heel veel contacten hebben. Ik heb liever enkele goede contacten... ...dan kun je ook investeren. Begrijp je? Ja, ja. Daar, daar, daar heb je veel meer aan... ...dan dat je heel veel uh, contacten heb, hebt... Waar, ...waar je eigenlijk wat vluchtig is. D dat is alleen maar vermoeiend. Dat, dat, dat voegt niks aan je leven toe. Dus bij jou gaat voor mij althans. Ja, voor, voor jou gaat dan wel echt op beter een goede buur... ...dan een verre vriend? Nou, zeker. Zeker. En, ja, en dat onderzoek, wat betreft dat onderzoek over de Nederlander, is even, hè, die dan redelijk gelukkig is. Ik weet niet waar dat allemaal op gebaseerd is, hoor. Ik vind dat allemaal van die loze kreten. Ik, ja, ik geloof er dat, dat... niet zo erg in. Ik, ik heb toevallig vanmiddag ook dat, dat interview met Maarten Verrossum. Ja, ja, het is natuurlijk een cynicus op, op en top. Hè. Ja. Maar goed, ik vind het wel eens vermakelijk. En ik moet toch toegeven dat ik het wel erg met hem eens was wat hij zo al uh, zijn uh, analyse hierover... Ja, maar, had. Maar, dat, maar dat komt toch uit voort ook uit zijn analyse... dat dus uh, ja. door het Sociaal-Cultureel Sociaal Planbureau is onderzocht... Dus ja. zo'n zo laatste index is er weer geweest, zo'n monitor van het volk... dat ja. toch uiteindelijk blijkt dat 91% toch wel heel erg zegt... van nou, we zijn heel erg tevreden over het leven, hoe we, hoe we erin ja. staan, hoe het gaat. Ja. ja, ja, ja, ik weet het niet. Misschien dat, kijk... Ik weet niet hoe de vraagstelling is, hè? Waarop, zij, uh, waarop die antwoorden gebaseerd zijn. Ja. Hoe diep is men gegaan om te vragen naar het geluk. Ja. Kijk, en daar zit een groot verschil in. Dus jij twijfelt eigenlijk aan het onderzoek, als ik het nu zo hoor. Wat <laughs> zeg je? Je twijfelt eigenlijk aan het onderzoek, Charlotte. Ja. ja. ja. Maar, maar, maar als ik dan even, even jou zo weer zie, op dat kleed het Franse boek aan het lezen dat bent... Dat, dat, dat, ja, dat beeld blijft toch even bij dan. Dat ja, vind ik even, even goed. Dat, dat, dat beetje dat onderbuikgevoel wat ook in dat gesprek naar voren kwam. Dus dat je het eigenlijk toch een beetje oneens bent met de koers van de politiek. Uh, uh, nou, in deze tijden de keuzes die gemaakt worden. Ik geldt dat ben, voor jou ook? Ja, ik ben niet zo heel erg blij met de keuzes die de politiek maakt. En hoe men daarmee omgaat. En dat geldt voor alles. En met name het onderwijs. Ik vind het om te huilen zo slordig als daarmee omgesprongen wordt. Ja. Goed gekwalificeerde mensen die uh, in het onderwijs werken, uh, zijn nauwelijks meer te vinden. Omdat men ook zo beknibbelt op de salarissen. Men bezuinigt overal op. En het is zo verschrikkelijk belangrijk om goede, intelligente mensen op te leiden. Dat is de welvaart van het land, maar ook voor de mens zelf. Mm -hmm. maar vind je dat dan ook niet, niet, niet bijzonder? Wat, wat dan de uitkomst is ook een beetje van het gesprek vanmiddag. Van, mm. uh, dat het eigenlijk heel goed gaat, wat je net ook zelf met jou had. Jij bent ook ja. heel erg tevreden over de kwaliteit tijd van het leven, maar ondertussen is het toch, ben je eigenlijk ja. niet tevreden over de staat van het land? Nee, de ik, ik vind nee. het gewoon, uh, gewoon heel, heel, heel tragisch, maar dat bedoel ik dus ook, dat mensen eigenlijk zo um, impulsief soms uh, reageren op situaties dat men niet diep naar de kern toe gaat. Nee. En dat mis ik zo. Want wat ik dus zeg tegen jou... van, ik, Je moet je eigen geluk in deze maatschappij creëren. En dat kan soms heel klein zijn... maar voor jou een heel groot geluk. Ja? ja. ja? En... Uh... Ja, wat wil ik zeggen? Dus het geldt niet helemaal voor mij. Daarom zeg ik al tegen jou, ik ben het helemaal niet zo verschrikkelijk eens met die uitkomst... dat 99 of 90 procent van de mensen uiterst tevreden is. Ik zei al tegen jou, wat is dan de vraagstelling geweest om dat geluk te bepalen? Ja, ja precies. Dat, dat, Snap je? Is, dat vraag jij inderdaad af. Ja. ja, dat vraag ik me af als je zegt van, nou, we hebben het eigenlijk... Uh, vergeleken met uh, de derde wereldlanden, toch beter. Dan zeg ik, ja, wij zijn ongelooflijk gelukkig als je die vergelijken trekt. Ja, nou, je, het? Volgens mij werd, er, werd dat... er ook genoemd dat wij na, op, op, op Denemarken naar dat wij er heel goed voor staan in Europa. Ja, ja, op naar. Nou, dat klopt inderdaad. Ja. Denemarken is iets tevredener over hun politiek beleid. Mm -hmm. ja. Maar, maar ja, ik vind het altijd die, die uitkomsten... Ik, mag ik zeggen dat ik er niet zo heel veel uh, waarde aan heb? Maar natuurlijk mag dat. En, maar ik heb wel het idee, uh, wat ik dan zo om mij heen hoor, dat mensen toch wel een heel groot gevoel van onbehagen hebben. Ik hoor het dus dagelijks om mij heen. Ik word er dagelijks mee geconfronteerd dat men dan zegt tegen mij, oh ja, het is allemaal zo, weet je, Dus, Dus dan vraag ik me af, ja... Wat, wat is er toch allemaal aan de hand? Ja. Nou ja, daar wordt ook... Uh, onder andere in het, in het boek van Maarten Vossen... wordt ook zeker een, een hele grote vinger... Wordt, wordt naar de media gewezen. Het, het beeld... wat gecreëerd wordt. Ja, ja uh, die media... Die, die, die stookt natuurlijk toch op een gegeven moment... ook wel een, een, een hoop onrust. En ja. als je dan niet bij machten bent... om dat een beetje te analyseren... en, en te, te relativeren, inderdaad. Ja. Dan, uh, ja, dan kan het voor heel veel... Uh, mensen toch wel erg problematisch zijn. Want... Ik vraag me dan af, als men zo gelukkig is, waarom is er dan zo'n groot alcoholprobleem in dit land? Ja, ja. Zelfs al bij de jongeren. En dat vind ik een vorm van ongelukkig zijn. Ja. Als je als, als jongere naar de alcohol moet grijpen om je in een andere wereld te wanen. Nou ja, een beetje alcohol, daar dat is niets mis mee, maar inderdaad, te veel alcohol. Nee, maar een dat, beetje, weet ja. je, dus voor de jongeren, vanaf, ze zeggen wel 18 jaar, maar 16 jaar. die hersenen zijn eigenlijk pas ontwikkeld. als men 23 jaar is. Ja. En alle nieuwe hersencellen die aangemaakt worden. In, vooral bij de jongeren, als die kapot gemaakt worden, dat komt nooit meer goed. Nee, nee. Nou, dat is toch heel rampzalig, ook in de toekomst. Dat is heel erg Kijk, heftig, en ja. dat vind ik dus ook een vorm van ongeluk. Ja. Ik, ik ga daarover doorpraten met andere luisteraars. Er hangen nog een aantal mensen in de, in de wacht ja, ook. Ik, ik. Nou. Ik, wil je, ik. wil je bedanken in ieder geval voor je, ja. voor, je, voor, je, voor je reactie. En ook vooral het beeld van het goede boek en de Franse, nou, Franse hoor, station nou. erbij. Ik heb, ik heb het heel graag gedaan. Ik vond het heel uh, prettig om met je te spreken. Graag gedaan. Wederzijds. Ja. En een goede nacht. Goede Roel. Ja, goedenavond. goedenavond, ook aan jou de vraag, ik, ik, ik, ik, uh, ik open ik, daar gewoon ik mee, het, wat, wat, wat maakt jou gelukkig Roel? Dat ben ik gewoon naar nou, beneden. Nou, ik, ik vind, uh, ja, als het in de persoonlijke sfeer is, gezondheid is belangrijk, ook, uh, ook, zo, ook een sociaal leven, ook een cultureel leven. Maar, je, maar, je, maar, je noemt, maar, maar, je noemt er heel van, veel dingen achter elkaar, heel snel op Roel. Eh, gezondheid, want kan je daar wat meer over vertellen? Heb je onlangs te maken gehad met uh, bijvoorbeeld uh, tegenslagen op het gebied van gezondheid? Ja, dat heb ik, maar ik wil daar niet alleen mijn persoonlijke gelukken afmeten. Het is belangrijk, maar wat ik voor de totale beeldvorming over die uitslag van het onderzoek wat die vorige spreker. Ja, daar wil ik zo komen, Ik wil eerst even gewoon naar jou, van wat zijn nou die gelukspunten in jouw leven? leuke kennisje hebben, waar je goed mee kunt praten. inderdaad ook leuke muziek, een leuk boek. Uh, uh, dat, soort, dat soort zaken. Ja. Maar wat, wat is nou de laatste cd die in jouw cd speler zit? Die, uh, nou, gedraaid... ik, heb net, uh, ik heb net een, een, uh, een DVD uh, uh, gekregen over Amy Winehouse. En dat, vond ik, dat vond ik een hele goede zanger. Jammer dat zij inderdaad ook aan drank en drugs ten ondergegaan is. Ja, op zo'n jonge uh, leeftijd. Dat vind ik heel jammer. En dat, dat cd dvd die je gekregen hebt of op de, op de CD. Nee, die dvd heb ik gekregen. Oké, okay, en dat is een dvd van een van haar laatste uh, optredens of een ja, soort... Ja, dat klopt, ja. ja de de, ja. de, de, de, de Grammy-winner is, is dat, maar ik hoef geen reclame te maken. Nee, nee, nee, zeker niet. Nee, maar ik, ik vind het leuk dat je het zegt, want... Uh, uh, toevallig, tussen vier en vijf, hebben we altijd de Radio 1 Week-cd, op muzikaal gebied dan. En dat is, dat is deze week de cd van Amy Winehouse. Ja. Dus we gaan er nog muziek van horen komende nacht. Uh, Oké, okay, maar, maar, maar, maar die mevrouw heeft ook een punt dat... Uh, uh, ...wij... Uh, de, de journalistiek, de media, die, die, die, die uh, geven altijd berichtgeving in allerlei hypes. Uh -huh. en, uh, en die overdrijven ontzaglijk, zowel in, uh, in het negatieve. Uh, je hoort veel te weinig positief nieuws, maar altijd negatief nieuws van de media. Ja, dus ook een beetje de waan van de dag uh, die, die speelt. Ja, nee, maar uh, het, uh, ik, noem, ik noem het tegenwoordig de media de Media Mafia. Hmm. Ja, en, en, en, en, en, en kan, kan je dan een voorbeeld noemen, kan je een voorbeeld noemen Roel, voor, bijvoorbeeld een onderwerp wat jou dan ook echt beïnvloed heeft, waarvan jij op een gegeven moment gaat denken, nou zal het nou echt zo zijn? Of... Nou, nou die, die, die, het, het onderzoekpercentage dat 91% gelukkig zou zijn, eh, er is een bekende uitspraak van een conferentie, eh, als er weer een opiniepeiling geweest is, die, die, die, die zegt dan en zo zeg ik hem na, ik word nooit gevraagd om mijn mening eh, in dat soort onderzoeken. Die, die, Begrijp je wat ik bedoel? Ja, ja maar, maar je wilde dus nu ook maar zeggen, Roel, net zoals Charlotte... dat je ook niet helemaal gelooft in deze cijfers van het geluk zijn. Wat betreft... Ik kan, ik, ik, wil je nog even de vraag herhalen? Nou, je, als ik het zo hoor, Roel, dan, dan beweer je ook net als Charlotte... dat je dus niet helemaal gelooft in deze onderzoekstatistieken. Absoluut niet. Nee? Ik denk dat heel veel onderzoeken eh, ja, toch gemanipuleerd worden. Ja, maar dat, dat, is, ja. Dat, dat, dat is een mooie boel dan. Want dan, dan kunnen we eigenlijk niet meer uh, geloven dat, dat de Nederlanders tevreden zijn. Maar ondertussen het onder, onderbuikgevoel... Dat weet ik dan ook niet of ik dat nu moet geloven. Ja, nou, het, het, onder, het onderwerpgevoel kom je inderdaad ook wel tegen in gesprekken met je sociale omgeving. Uh, die mevrouw die heeft het, uh, ik hoef het niet nog eens te doen, behoorlijk uh, uh, geschetst uh, het grote drankgebruik. Andere ja. uh, mensen. Uh, dus, uh, en en, en uh, dat soort zaken dat, uh, dat is, geeft aan dat men zich kennelijk toch niet zo gelukkig voelt. De, de rat race, we zitten te veel in een rat race, meneer, denk ik. Ja, dus je bedoelt dat het allemaal te snel gaat, te hard? Ja, te hard. En de commercie heeft te veel invloed op de mensen. Ja, maar, maar net zoals we bij Charlotte even spraken, die zei vooral van... nou goed, weet je, de, de, de media, die, de, de waan van de dag, die heerst. Er worden dingen uh, op, op ons bordje gelegd, maar dat het ook vooral zit in het relativeren. Dat dat soms bij heel veel mensen ontbreekt door tijd of door de haast juist. Ja, en de journalistiek, de media, die relativeert ook niet. Is dat zo? Die, die, die brengt alles in een hype-vorm. Nou, niet alles, toch? Er zijn toch ook wel hele mooie achtergronden bij het nieuws... die no, gebracht worden? Dat, dat, dat, wordt, dat wordt steeds minder. Zeker op regionaal niveau, maar ook landelijk. Landelijk zeker. Als ik die grote koppen van allerlei ochtendbladen zie... Ja. Eh, dan is dat al een beeldvorming... die vaak met de werkelijkheid niet overeenkomt. Nee. De suggestieve journalistiek... de suggestieve media... die is veel te groot in Nederland. Ja. Maar ondanks de ondanks, ondanks rol dat jij dus eigenlijk... Nou, best wel gelukkig ben en tevreden over je leven. Dus ik wil ik, ik je dan toch onbewust een beetje in dat hoekje stoppen van de tevreden mensen. Kijk je ja, eigenlijk ik toch? Ben wel een tevreden. Iemand. Ja. Nou, ik wil nog één ding opnoemen. Uh, ik, ik kijk heel weinig televisie, maar als ik kijk. Het stekt elke avond van de bekende Nederlanders die een succes zo ventileren. en waar we dan allemaal kennelijk jaloers op moeten zijn. dat die bekende Nederlanders die elkaar rondpompen door de media. Ja. Uh, dat, die, uh, dat dat het van, uh, van van succes en geluk is. En da dat we daar ons dan kennelijk aan moeten meten aan die succesnummers van die bekende Nederlanders. Ja, ik, ik hoor dat het een hekelpunt bij je is, dat je er redelijk aan ergert als je de televisie aanzet. Ik zou gewoon zeggen, uh, zet hem de volgende keer lekker uit. En uh, blijf ik, gewoon lekker ja, in dat... Ik kijk alleen weinig televisie, meneer. Ja. Als nooit. Ja, maar ik zou zeggen, zet hem gewoon uit en, en geniet lekker van de cd's en dvd's. En het gezond ik zijn. Dat. Ik wil u bedanken voor het belletje, Roel. Graag gedaan. En een goede nacht nog. Dag. U kunt meepraten over dit onderwerp via 0800-1121. Dat is 0800-1121. Gaan we naar Julian Edwards, een songbird. Julian Edwards in de nacht op een met Songbird. Naar telefoon heb ik Paul. Goede uh, Goede nacht. Je hebt al een tijdje meegeluisterd naar de gesprekken. Heb je ook het, het gesprek gehoord met Maarten van Rossum? Uh, ten dele. Oké. Okay. En, en jouw wereldsop jou in dat gesprek eigenlijk dat jij, dat jij dacht van... nou, ik heb wel eigenlijk een verklaring ervoor hoe dit nou eigenlijk zit... Dat, dat, ja. dat, dat zeg maar de ene kant eigenlijk zegt we zijn heel erg tevreden over de kwaliteit van leven en het gaat, gaat goed met onszelf. Maar vervolgens ja. als er naar Nederland wordt gekeken, dan zijn we eigenlijk helemaal niet tevreden. Ja, dus dat is eigenlijk een iets wat je de laatste tijd, of de laatste jaar, of jaren toch wel heel vaak hoort, die beweging, hè. En uh, ja, ik heb er toch wel eens over uh, nagedacht en uh, ja, ik heb eigenlijk ja, de, de belangrijkste verklaring daarvoor, of belangrijkste in ieder geval, wat ik dan wel een beetje waarschijnlijke verklaring vind, ja. is dat dus uh, als je over geluk praat, hè, dus je vraagt mensen hoe gelukkig ze zijn, dan voelen ze zichzelf verantwoordelijk voor. Mm -hmm. Dus dat zien ze als een prestatie van zichzelf. Dat kunnen ze zelf maken, voor zover dat kan. Het Als ja, ze dat beschouwen als een prestatie van zichzelf, uh, geven ze daar een hoge score voor. Want als ze zouden zeggen: van ja, ik ben niet gelukkig. ja, dan zijn ze eigenlijk. dan geven ze eigenlijk toe dat ze een beetje dom zijn. of uh, dat ze het niet goed aanpakken. Dan is het in ieder geval een soort. Falen van hunzelf. Ja, precies. Waar ze dan zelf invloed op kunnen hebben. Ja, ja. ja. Dus uh, ze ervaren dat. Zeg, uh, geluk is iets wat algemeen wordt beschouwd als iets waar je zelf verantwoordelijk voor bent. En als je dan niet gelukkig bent, ben je het eigenlijk zelf schuld. Ja, ja. Dus dan zeggen mensen toch maar vrij snel: van uh, ja, ik ben erg gelukkig. En dat, dat zou er maar, dus op, op wijzen dat, dus veel, inderdaad, veel mensen uh, altijd zeggen: van ja, ik ben gelukkig, het gaat goed. Ja, dat zou daarop kunnen wijzen. Terwijl als je dan vraagt van naar de maatschappij, mm -hmm. uh, daar ben je dus niet zelf verantwoordelijk voor. Dus dan is het niet aan jou te wijten dat het met die maatschappij niet goed gaat. En, en bovendien zou je nog uh, kunnen zeggen dat je eigenlijk alles wat niet goed gaat, uh, projecteert op de maatschappij. Mm -hmm. Ja, dus, dus dat hebben anderen dan in handen, die, die hebben de touwtje in handen. En daar kan je ja. op dat moment... Ja, ja het, het, het is interessant. Het is in feite een soort meetfout, ja. denk ik. Ja. En een andere verklaring, ik heb nog een tweede. Ja. Dat is eigenlijk, uh, ja, we leven toch nog wel, denk ik, op een soort uh, hoogtepunt van welvaart. Hè? Mm -hmm. uh, er zijn wel een aantal jaren crisis, maar ja, dat... Dat heeft toch veel mensen nog niet echt vreselijk geraakt, denk ik. En zeker als je dat één of twee jaar terug neemt. Nu beginnen mensen te zich uh, vooral zorgen te maken over huizenprijzen en dergelijke. Maar uh, afgezien daarvan is er eigenlijk vrij weinig nog te merken. De werkeloosheid is ook niet erg hoog geweest. Geen ontslagen, geen loonsverlagingen. Dus eigenlijk is er nog heel weinig voelbaar geweest. Dus en, uh, geluk dat meet je dan eigenlijk af aan je huidige situatie, uh -huh. aan je huidige uh -huh. welvaart in feite. Terwijl uh, als het om de maatschappij gaat, dan gaat het ook meer om uh, de zorgen die je hebt voor de toekomst. En als je dan eigenlijk het gevoel hebt dat je in een maatschappij leeft die uh, onverantwoorde dingen doet dan kan dat als het ware op het moment waar we veel welvaart annex dat noem ik dan maar even zo, geluk opleveren. Ja. Maar dat kan toch betekenen dat je denkt van, ja, maar dat kan niet altijd zo door blijven gaan. Nee, dus, nee. Uh, en daarom dat je dan toch eigenlijk uh, kritiek hebt op de manschapij. Ja, En dat is dan eigenlijk die paradox, die geld uh, die opgaat hierin. Ja, dus dat ja. zijn twee verklaringen eigenlijk voor die paradox. Ja. Ik wil je bedanken voor het delen van, van, van, van, van jouw visie hierop. En een goede nacht nog. Ik ga naar, ik ga naar Karnen. Goede nacht, Karnen. Hallo, hallo. En, uh, ook, hallo. ook aan jou de vraag, ook aan jou de vraag, Karnen. Wat, wat maakt jou ja. gelukkig? Nou, eerst uh, eens dus maar al, uh, uh, hoe heet het, Maarten van dat, dat, dat die, Daar lig ik hard op te lachen. Geweldige man, denk dat. ik dat. Ze is al zo liefst op, hè? Maar die een uh, geweldige humor. Ik, uh, ja, ik heb ook dat blad van hem. Maar uh, wat me ook gelukkig maakt, is wat Charlotte al verteld heeft, hè? Dat je hebt een dak boven je hoofd, je hebt een... Uh, ja, je hebt eten en en en en mijn kinderen zijn gezond, ik ben gezond, mijn kleinkinderen. Ik bedoel, wat wil je nog meer? Hoeveel ja. uh, uh, kleinkinderen heb je Carmen? Uh, ik heb uh, drie. Uh, ik heb uh, twee kleinkinderen, Ik heb eigenlijk drie kleinkinderen. Eén één, uh, is, is uh, helaas overleden. Oké. Okay. Uh, yeah. Ja, en, en, met, een, met, een, met een ongeluk. Um, uh, maar als je dus uh, je eigen leven zo bekijkt... Hè, en ook dat leven om je heen... Hè, dan, dan denk ik, god, we leven in een paradijs. Van, uh, van eigenlijk... Uh, beter kan het eigenlijk niet. En um, Het enige wat ik uh, ja, inderdaad over die... Uh, nou ja, ik lees, ik ga elke middag naar de bibliotheek. En dan... Uh, hoe lees ik dus de achtergronden van NRC en, en, en Parool... En, en dan denk ik wat gek dat er eigenlijk niets meer gele... uh, Hoe noem je dat? Uh, dat? Dat je niets meer hoort over Japan. Nee, dus, dus jij mist wel eens een, ver... me... een vervolg op grote gebeurtenissen. Zeg je? je? Je mist eigenlijk wel eens een vervolg op grote gebeurtenissen die gespeeld hebben in het nieuws. Ja, want ik bedoel, in Japan is er zo vreselijke dingen gebeurd. En je, hoort, je leest er niets meer over, je weet niet hoe het met die mensen gaat. Ze hebben twee vreselijke. De ...grote dingen meegemaakt mee met, met die kernramp uh, en de tsunami. Mm -hmm. En die hoort er niets meer over. En, dat, mm. hè? en, en wat er bij ons nu gebeurt in Heerlen, dat vind ik ook verschrikkelijk. Dat, dat zijn dingen waar ik uh, op een gegeven moment wel bij stilsta. Ja. En dat ik denk van, god, dat, hè? Maar die Charlotte, daar ben ik het helemaal mee eens. Ze heeft eigenlijk alles gezegd, die mevrouw. Ja, die heeft, de, de, de, gezegd, het kleine geluk, hè? Het, het kleine het geluk, om. ja, precies. En voor jou is dat inderdaad het, een huis, een kinderen. Het, het, het, het omaarschap, om het zo maar te noemen. Ja, ja. ja. en, en zelfgezond. Ik ben 73. Maar dat je dan op, op een gegeven moment denkt: van... Uh, wat, wat, wat, wat wil je nog meer? Ik ja. bedoel, als je kijkt en uh, vergelijkt in andere landen waar de honger is in je voorkust. En waar de kinderen, uh, uh, hoe zeg je dat, doodgaan van de honger, de mensen. Uh, nou ja, ik bedoel, ik, ik, ik, dat zijn de dingen ja. die, uh, die mij enorm raken. Het is ook een groot goed wat je zegt om, om dus tevreden te zijn over, uh, over de kinderen, over dat je een huis hebt. En, en dan ja. ondertussen bij jou dat, dat zeg maar toch een beetje die kleine ontevredenheid, dat zit bij jou dus eigenlijk in, uh, in, in de nieuwsgebeurtenissen. Dus dat, je, dat de ja. nieuws wordt er bij jou op je bord gegooid, uh, dat is allemaal ja. heftig, het, het komt hard binnen, maar vervolgens drie weken later hoor je er eigenlijk niks meer over. Nou, dat, dat heb je heel, heel goed, helemaal mijn woorden, heb je gezegd. Hoe heet je, Paul? Ik heet Herbert. Oh, Herbert. Oh, sorry. Nou, ik vind een geweldig programma. En uh, ik moest zo verschrikkelijk lachen. Ik lach uh, keihard lach ik lachen. Nou, ik ben zeker ook heel goed bij mijn hoofd over die Maarten. Maar dat vind ik uh, gewoon een prachtig. Ook met zijn broers samen. Dat, die, die, die, die, die geweldige cynicus. Maar dan ook met een humor. En uh, nou, dat is geweldig. Daar hou je over van. Van een, van een beetje cynisme. Maar toch ook weer relativerend. Ja, zeer, zeker. Ja, dat doet hij heel goed. Ja. En hij maakt ook de, hij, dat, daarin maakt hij mensen gelukkig, tenminste die mensen die van hem houden, zijn ook mensen die, uh, die hem waarschijnlijk vreselijk vinden. Maar ik vind het ik vind altijd, ik heb, er zijn nog meer, maar ik vind het fantastisch dat je dat hardop ligt te lachen over en het relativeren van wij van, uh, Nederlanders. Ik ben dan van Surinaamse afkomst, ik ben er nooit geweest bij ouders, maar ik ben hier geboren in Amsterdam. Yeah. Ik hou van Amsterdamse humor. En de Amsterdamse liederen en zo. Ik ben zelf van rest geweest. Ik heb ook in, in de jazz gezeten. En oh, wat ik leuk. Ik heb tien jaar hier les gezeten. Ja. Huh? Wat leuk. Dus, dus je hebt echt even vannacht uh, liggen schudden buiken. Ja, <laughs> geweldig. Ja. Mag ik je hartelijk bedanken voor het geweldig. Ik blijf gewoon luisteren. Nou, blijf dat zeker en, doen. Uh, het uh, programma uh, is prima en uh, jullie luisteren ook goed. En op deze manier ook laten goed dat mensen uitspreken. Ik vind het fantastisch. Nou, leuk om te horen. Goedenacht, Karnen. En bedankt voor het bellen. Ja, goedenacht. Bye-bye. We gaan volgende uur verder praten over het onderwerp. En u kunt zeker daarvoor bellen naar 0800-1121. We praten dus over ja, wat maakt jou gelukkig. Ik ben er heel benieuwd naar. Ik nodig u uit om te bellen via 0800-1121.